7 uur, Martijn Nijhuis, met het NOS-journaal. De Britten die in Libië waren opgepakt door opstandelingen... zijn weer vrij, zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek. Het team zou vanmiddag zijn vertrokken uit de stad Bengazi. Het zou gaan om acht Britten, twee diplomaten... en zes leden van de elite-eenheid SES. Ze zouden contact moeten leggen met de opstandelingen. Maar die vragen zich af waarom de Britten niet gewoon contact met hen hebben gezocht... in plaats van via een geheime missie. In Egypte neemt het interim bewind steeds meer afstand van het verdreven regime Mubarak. Premier Sharaf heeft drie nieuwe ministers benoemd. Minister van Buitenlandse Zaken wordt Nabil El Arabi. Hij was tot 2006 rechter bij het internationaal Rechtshof in Den Haag. Tijdens de opstand op het Tajirplein in Cairo maakte hij deel uit van de zogeheten Raad van Wijze Mannen, die aandrong op hervormingen. Ook zijn een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en een minister van Justitie benoemd. De huidige minister van Defensie blijft op zijn plek. Hij is bevelhebber van het leger dat nu aan de macht is in Egypte. In de top 3 van de eredivisie is dit weekend niets veranderd. Nadat gisteren PSV en MC Twente al wonnen, won vanmiddag de nummer 3 Ajax. De Amsterdammers versloegen thuis eenvoudig aanzet met 4-0. De nieuwe nummer 4 in de ranglijst is ADO Den Haag. FC Groningen zakte een plaats door thuis verrassen met 1-4 te verliezen van Heracles. Feyenoord won voor de tweede keer op rij. Uit tegen Heerenveen werd het 1-0. De FC Utrecht Rode JC werd 1-1. Sprinter Jan Bos heeft zijn laatste wedstrijd geschaatst. Bij de wereldbekerfinale in Heerenveen... slaagde hij niet in zich te kwalificeren voor de weken afstanden. In Heerenveen ging de eindzegen op de 1000 meter naar Stefan Groothuis. Hij was de enige die onder de 1-0-9 bleef. Bij de vrouwen ging de eindzegen naar de Amerikaanse schaatster Heather Richardson. Het weer. Vanavond koelt het snel af. Vannacht gaat het in het hele land vriezen...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 Goedenavond, u bent terug bij de VPRO, komenduurbureau Buitenland. Wat is er toch geworden van de Oekraïense verpleegster die nooit van Gaddafi's zijde leek te wijken, maar hem uiteindelijk toch in de steek liet? Straks in de rubriek Berichten uit Bloggistan struinen we langs Oekraïnse websites op zoek naar meer nieuws over die verpleegster. En hoe moet het verder met Ierland? Naar schatting 200 miljard schuld op een bevolking van zo'n 4 miljoen. En wat als de Ieren straks gewoon zeggen: we betalen niet? Maar we beginnen met Libië. Want het hele weekend is er al gevochten in verschillende steden in Libië. Pro-Kadhafi-eenheden hebben aanvallen uitgevoerd op steden... die in handen waren van de opstandelingen. In de hoofdstad Tripoli leek het rustig... hoewel vanmorgen melding werd gemaakt van een kortvuurgevecht. Uiteraard gaan we uitgebreid praten over de situatie in Libië... met Dirk van der Wallen, professor aan de Dartmouth-universiteit... in Hanover, New Hampshire. En met Ad Koetsenruiter, de permanente EU-gezant in Tunesië. En buitenlandredacteur Rick Delhaas is ook aangeschoven... We beginnen met uh, Ad Koetsenruiter. Goedenavond. Goedenavond, meneer Koetsenruiter. Ja, goedavond, Ik hoor u wel, maar heel ver. U hoort mij heel ver. Ja, u bent ook heel ver. Maar ah, misschien ja. dat we dat uh, telecommunicatie technisch nog weten, weten op te lossen. Ja, dit is wel beter, ja. Is dat beter? Mooi. Ja. Um, u was uh, bij de grens uh, met Libië... om, om daar de, de vluchtelingenstromen in kaart te brengen voor de Europese Unie. Wat heeft u daar allemaal gezien? Ja, dat was twee dagen geleden natuurlijk. De situatie verandert veranderd voortdurend. Maar er waren op dat moment ongeveer 20.000 vluchtelingen nog aanwezig. Er was een eh, enorme activiteit van eh, met name Egyptische vliegtuigen... om eh, Egyptenaar terug te brengen naar Egypte. Maar er was toch wel een eh, hele dramatische situatie... voor met name degene, de Aziatische vluchtelingen... voor wie het nog niet helemaal duidelijk was wat er met hen zou gaan gebeuren. Dus die zaten daar in kampen, ja, vooralsnog zonder enig uitzicht. Kunt u omschrijven wat u heeft gezien? Nou, duizenden mensen, vooral alleen maar mannen, dat is heel erg opvallend. Er zijn allemaal werken, mensen die werken in, in Libië, dus je ziet bijna geen vrouw. Als je een vrouw ziet, dan is het meestal een hulpverlener. En uh, ja, staande in de rijen liggen op, op de grond, uh, heel weinig uh, faciliteiten voor, voor met name toiletvoorzieningen. Er was voldoende brood en water, voedsel en zo, dat, dat, dat viel allemaal wel mee, dat was wel goed verzorgd. Maar de, de, de toiletverzorging was heel slecht en, en de meeste mensen waren vooral erg ja, bezorgd over wat er met hun ging gebeuren. Wat, wat waren het voor vluchtelingen? Waar komen ze allemaal vandaan? Wie, wie bevinden zich daar nu zoal aan die grens? Ja, Het is eigenlijk bijna de hele wereld bij elkaar. Je vindt er zowel mensen uit Mali, uit, Soudan, uit Eritrea, Somalië, maar ook uit Vietnam, China Vietnam en uh, Bangladesh, maar ook uit Libië en Tunesië. Nou, Tunesië ze waren natuurlijk niet veel meer aan de grens. Dus je, je vindt zoveel vandaan, Sub-Sahara-landen, de buurlanden. en de Aziatische landen waar dus Libië al sinds jaar en dag mensen vandaan is gehaald. om te gaan werken als goedkope arbeidskracht in Libië, met name in de oliesector. En hoe kan het dat al die mensen dan juist nu uh, op de vlucht gaan. En, en richting Tunesië komen? Waarom blijven ze niet gewoon waar ze eerder waren? Ze zijn bang voor het geweld. Er is zoveel geweld uitgebroken, uh, ook op de plaatsen waar ze werkten. En ze zijn dus onmiddellijk op de vlucht geslagen omdat ze bang zijn voor hun, uh, hun eigen leven te verliezen. Nou las ik dat vandaag de vluchtelingenstroom een beetje is opgedroogd. Dat het ineens een stuk minder vluchtelingen zijn. Wat is, wat is daar bij u over bekend? Dat was al donderdag het geval. Het was eigenlijk zo dat uh, dag ervoor uh, nog enige, nou ja, naar schatting 10.000 mensen aan de grens stonden. En dat de Libische autoriteiten volgens hebben ingegrepen. En die weer teruggedreven hebben naar een kilometer... ...terug Libië in en daar zelf kampen blijkbaar hebben opgeslagen... ...maar daar is weinig over bekend en in de dagen daarna zijn er nog mondjesmaat... ...nou ja, twee, per dag nog de Tunesische grens overgekomen. We weten niet precies wat er gaande is aan de Libische kant. Het schijnt dat ze in ieder geval wel een zekere verzorging krijgen... ...want degenen die overkwamen hadden wel voedsel en drank... ...dus water, flesjes en dergelijke, maar op welke manier het precies behandeld wordt... ...is niet helemaal duidelijk. En is er ook bekend uh, wat de troepen van Gaddafi doen met die vluchtelingen? Is er bijvoorbeeld op ze geschoten of wordt er geprobeerd ze te verplaatsen? Nou, daar hebben we helemaal totaal geen in informatie over. Ik denk dat het heel gevaarlijk is om nu vanuit Tripoli nog uh, richting grens Tunesië te gaan. Omdat over dat hele stuk uh, op dit moment gevochten wordt. En dat het overal gevaarlijk is voor vluchtelingen om, uh, om die kant op te gaan. Dus ik denk, als ze daarin terecht zouden komen... zouden ze net zozeer slachtoffer zijn als, als anderen. Bovendien hebben we een aantal, met name de, de, de, de, de, subs, de, de, de zuidelijke Sahara landen die mensen hebben... De ...de slechte reputatie uh, wellicht te tot een of de andere, zowel de rebelgroepen als de pro-Gaddafi-groepen... ...en worden dus door alle Libiërs eigenlijk als potentiële vijanden gezien. Dus dat is ook al niet erg prettig voor ze. Nou was u daar namens de Europese Unie. U moet ook helpen een advies op te stellen aan de Europese Unie. Ja. Wat zou de Europese Unie kunnen doen? Wat zijn de opties? Nou, ik was daar met mevrouw Georgieva, die is verantwoordelijk voor de humanitaire steun uh, in de hele wereld. En uh, die heeft uh, op het moment zelf besloten om de, de aanvankelijke steun van 3 miljoen, die toegezegd was door Europa, te verhogen naar 30 miljoen. Dus uh, Europa is nu de, bij verre de grootste donor om aan deze situatie, zowel aan de Egyptische kant als aan de Tunesische kant... Uh, het hoofd te bieden, zowel door evacuaties te, te financieren als de militaire of de humanitaire steun uh, aan mensen die daar in de kampen nog een tijd uh, ja, moeten, moeten verblijven. Goed, dat is duidelijk. Um, Adkoetsenruiter, dank voor dit moment. Oké, okay, geen dank. Rick Delhaas zit naast mij, uh, buitenlandredacteur. Ja, we, we moeten het maar eens even verder hebben. Uh, over de situatie in Libië, ja, Het is heel, heel onduidelijk wat er nu precies aan de hand is. Alle berichten lijken elkaar een beetje tegen te spreken. Ja, er is het hele weekend uh, gevochten, gestreden om uh, verschillende steden. en uh, De troepen van Gaddafi hebben op een aantal steden... zowel in het westen als in het oosten uh, de aanval ingezet. Uh, claimen ook dat ze een aantal steden hebben veroverd. Maar uh, mensen uit die steden hebben ook weer gezegd... dat dat gewoon niet waar is. Dus het, het is een heel... Troebel beeld, wat er uh, op het ogenblik uh, precies aan de hand is. Een van de woorden die uh, ineens sinds donderdag, vrijdag, zeg maar, opduikt overal is uh, burgeroorlog. Ja, ik denk dat, uh, dat dat eigenlijk al bezig is, uh, als je het uh, wel beschouwt. Ja, dit is feitelijk een burgeroorlog. Laten we het uh, er eens over gaan hebben met Dirk van der Wallen, professor aan de Dartmouth Universiteit in Hannover, New Hampshire, een vooraanstaand uh, Libië-deskundige. En uh, net terug van de Verenigde Naties in New York, of niet, meneer Van der Wallen? Ja, toch wel, ja. Ja, wat heeft u daar gedaan? Nou, er is een, een commissie uh, die probeerde dus in New York om, om te proberen... Uh, een een, een respons dus ja. te vinden voor wat er in Libië gaande is en natuurlijk Ban Ki-moon moet dat uh, dan eindelijk beslissen, maar eerst en vooral uh, zijn de mensen in New York en vooral de Verenigde Naties natuurlijk bezorgd uh, om wat er aan het gebeuren is, vooral met de vluchtelingen nu. Maar dan ook uh, indien er werkelijk een burgeroorlog komt, uh, of uh, wat er dan precies moet gebeuren. Uh, hoe de verschillende strijders uh, kunnen gespletst worden en zo. Af. Dus voor uh, de Verenigde Naties is dat nu eigenlijk een, een enorme uitdaging. En, en daarom ben ik ook naar New York geweest. Ja, u, u zit uh, aan de andere kant van de oceaan. Wij horen de hele oceaan. Misschien kunt u iets dichter naar de microfoon komen. En kijken of het dan uh, het geluid wat beter wordt. Uh, u, u heeft Ban Ki-moon ook geadviseerd, hè? Uh, u was één ja, van de maar mensen... Eigenlijk de, de, de commissie de, waar ik voor werkte adviseert uh, Ban Ki-moon. Uh, dus, uh, de, de, de vereniging daarnaast is heel uh, hiërarchisch. Dus, uh, dat gaat allemaal met verschillende commissies die dan uh, dus uh, verslag uitbrengen bij Ban Ki-moon. Ja, de, de VN is erg stil tot nu toe, of niet? Nou ja, heel stil omdat men ook niet weet, uh, uh, het is eigenlijk werkelijk chaos in, in Libië. Men werk, weet werkelijk niet wat er mogelijk is, men weet niet uh, waar de, de militairen zijn, we, we, we weten ook niet um, wat er allemaal gebeurt in het oosten van het land en zo. Dus, uh, de en de Verenigde Naties is ook heel bang om, om zomaar uh, Libië binnen te vallen, zo te spreken, en dan uh, te zien wat er werkelijk aan het gebeuren is. Dus ze willen eigenlijk werkelijk uh, een goed beeld hebben van de situatie in Libië, vooraleer ze uh, dan ook maar wat doen. Ja, en wat, wat zou de VN volgens u moeten doen? Nou, ik denk dat eerst en vooral de, de VN zou moeten denken aan een, een no-fly zone, zoals men dat zegt. Of toch althans, een, als het mogelijk is, maar dat zal natuurlijk moeten gebeuren als de regering, alsof, of wat dan ook er, als de regering komt in Libië, die dan moet vragen aan de VN of ze eventueel kunnen en en een soort security force uh, naar Libië sturen want ik denk dat dat werkelijk uh... Enorm noodzakelijk zal zijn. En, uh, vooral als we weten dat uh, veel van de gevechten nu uh, via de, de stammen en zo voortgezet worden. Uh, nou, het wordt nog uh, meer chaotisch, denk ik, in, in de volgende weken en maanden. Ja, maar uh, eigenlijk uh, wilt u dat de VN iets doet, omdat dat een neutrale uh, instantie is. Maar de enige die uh, dat soort dingen uit uh, kan voeren als een no-fly zone zijn de Amerikanen. Ja precies en dat is natuurlijk ook het probleem want uh, de Verenigde Naties willen natuurlijk niet dat uh, de VS uh, unilateraal uh, gaat ingrijpen in, in Libië maar aan de andere kant natuurlijk is het ook zoals u gezegd hebt dat alleen de Amerikanen werkelijk de mogelijkheid hebben om een no-fly zone uh, in, in bestand te brengen. En, en dan natuurlijk heeft Secretary Gates, de, de minister van Defensie ook hier in de Verenigde Staten, gezegd dat de Verenigde Staten daar niet in geïnteresseerd is. Althans voor, momenteel nog niet, omdat een no-fly zone werkelijk ook een, een, een oorlog inhoudt. Want als je een, een no-fly zone hebt, dan moet je werkelijk alle communicatiemiddelen in Libië gaan vernietigen enzo. En dat is werkelijk nog een, een derde oorlog voor, voor Amerika, naast Afghanistan en, en Irak. Ja, u, u denkt dat het afgelopen is met Gaddafi. Um, dat het misschien nog wel een tijdje kan duren. Maar lopen we echt het risico dat er een burgeroorlog komt in, in Libië? En dat die ook lang gaat duren? Nou, dat is natuurlijk een enorm probleem en een mogelijkheid in Libië. Omdat het, het land is, is heel, heel kunstmatig... Uh, verenigd geweest in, uh, na uh, de, de onafhankelijkheid in 1951. En wat we nu zien natuurlijk is dat uh, bepaalde van die stammen en de provincie zelf, Cyrenaica en Tripolitania, uh, misschien wel uh, la, vroeg of laat uh, voor onafhankelijkheid zullen vragen. En dus ik denk inderdaad dat het, het, het, het spel, het is een eindspel voor Gaddafi, maar hoe langer dat precies duurt kunnen we helemaal nog niet zeggen, vooral omdat hij nog veel uh, militaire, uh, militaire zaken zo aan zijn kant heeft. Uh, en het, de, de, de, manier, da, de, de mensen die in oppositie zijn, uh, gewoon nog niet ge, genoeg georganiseerd zijn um, om die uh, militaire kracht van uh, Gaddafi te breken. Ja, uh, ja, je zou bijna denken van uh, stuur de oppositie wapens via Egypte. Ja dat, dat er, zou natuur, ja, dat zou natuurlijk kunnen, maar dat is ook een probleem, denk ik. Als het land dan eventueel uh, herenigd wordt, uh, dan, dan zullen er ongelooflijk uh, veel dingen moeten gebeuren en ik denk als we nu wapens naar één bepaalde kant sturen... dat er dan nog mensen zullen zijn in Libië aan de andere kant die zullen zeggen... dat het weer het, het westers imperialisme is dat dat soort dingen gedaan heeft. Ja, nou is, is Gaddafi is niet te vergelijken met Mubarak uit Egypte of Ben Ali van Tunesië. Het is echt een, ja, een persoonlijkheidscultuur en een, echt een dictator die niemand om zich heen duldt... die maar enige macht kan ontwikkelen. Ja, precies. Uh, een, een, een, een enorme dictatuur in uh, uh, Libië. Uh, maar dan ook een, een dictator die toch wel wat populaire steun had in Libië, zoals we het nu zien in, in Tripolitanië. En ik denk dat we in het Westen vooral uh, dat vergeten zijn. We dachten alleen maar aan een dictator, maar uh, hij was ook uh, heel charismatisch en hij had ook heel wat... Uh, ...steun van mensen in, in, de Oost, in, in, de westen, in het westen van Libië, dus in Tripolitanië. En het is uh, uh, nou die, die, bepaal, dat, die mensen die hem eigenlijk nog steunen... Uh, ...samen natuurlijk met de militairen die hij, hij rond zich geeft op dit moment. Ja, het is lang geleden, maar u heeft hem ooit ontmoet, hè? mogen interviewen. Ja, dat, maar dat is al een, meer dan twint, bij, bijna 25 jaar geleden. Ja. ja, en wat voor mooie herinneringen heeft u daar nog aan? Nou, dat, worden, dat waren niet bepaalde mooie herinneringen. Het was alleen iemand die, die werkelijk eigenlijk niet geïnteresseerd was op dat moment en uh, de vragen die hem gesteld werden. Uh, die man zei altijd, uh, nou, de, de antwoorden zijn al, uh, heb ik al beschreven in mijn groen boekje en zo. Uh, en dat was werkelijk een, een dictator, iemand waar men werkelijk niet meer kon tegenspreken. Uh, om, omdat men gewoon uh, niemand rond Kadhafi kon, ook maar enige uh, kritiek hebben op die man. En die leefde eigenlijk uh, een beetje in zijn eigen wereld. En, en die geloofde ook werkelijk uh, die, dat soort dingen dat hij in het groene boekje geschreven had. Maar denkt u dat, dat hij op dit moment nog zelf echt gelooft... dat hij nog een kans maakt om in de toekomst dit land weer te regeren? Nou, dat natuurlijk weten we niet. Persoonlijk denk ik, denk ik van wel. Uh, maar ik, nou, als hij eenmaal werkelijk volledig ingesloten zit in, in Tripoli... dan zal hij toch vroeger of later moeten realiseren dat dat niet meer mogelijk is. En wat er dan gebeurt, of hij ofwel vermoord wordt... Of, ofwel een vliegtuig neemt naar Venezuela of waar dan ook... Uh, dat weten we eigenlijk nog niet op dit moment. Maar uh, er werd voorspeld al een week geleden... dat hij hele rare daden zou kunnen gaan doen. Bombardementen op zijn eigen bevolking, massamoorden. Dat heeft hij allemaal nog niet echt gedaan. Is daar een nee. reden voor? Nee, hij heeft uh, tot, uh, tot nu toe heel strategisch uh, gereageerd. En hij heeft inderdaad nog de grote middelen, zoals wij dat noemen... Uh, ook nog niet gebruikt. Nou, we weten ook niet waarom hij die grote middelen niet gebruikt heeft. Of hij het niet kan of hij het niet wil... En ik denk persoonlijk dat uh, het misschien is omdat hij werkelijk niet kan... Dat... Er werkelijk binnen de militairen, vooral in het westen van het land nu ook, een, een soort reactie aan het komen is tegen Gaddafi. En dat die mensen, we hebben verschillende anekdotes reeds gehoord vanuit Libië, dat piloten en zo niet bereid zijn om op mensen te gaan schieten. En daar werkelijk ook voor gefusilleerd werden. Dus ik denk dat het heel goed mogelijk is dat hij niet langer de mogelijkheid heeft om dat soort enorme reacties te veroorzaken. Ja, wat, wat moet er na zijn val gebeuren? Want als een echte goede dictator heeft hij ervoor gezorgd... dat er nauwelijks staatsinstellingen zijn in Libië? Ja, precies. De, de staat Libië bestaat eigenlijk niet. De, de staat Libië is eigenlijk een, uh, als, zoals wij dat zeggen... hier in het Engels, een figment of uh, Gaddafi's imagination. En ik denk ook werkelijk dat dat zo is. Ik heb enkele muntjes geleden gezegd... Uh, Libië is een heel kunstmatige staat die werd uh, door, bijeengebracht door de grote machten achter, uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, en dus uh, de, de, de moderne principes van, van een moderne staat zoals wij die in het Westen uh, gewoon zijn, die bestaan gewoon niet, er zijn geen politieke partijen uh, nou er bestaat gewoon niks uh, dat een, een, een nieuwe staat zou kunnen opbouwen en, en uh, nou dat is natuurlijk het grote probleem want dan heb je die stammen zo die tegen elkaar kunnen beginnen vechten het grote probleem voor Libië is dat er enorm veel problemen zijn... en dat die zullen moeten opgelost worden, niet alleen politiek... maar ook op economisch vlak en ook cultureel. Dus een enorme uitdaging, denk ik, voor de internationale maatschappij... om Libië terug als één land te doen worden. Zou het land uit elkaar kunnen vallen... of kan de olieinkomsten het bij elkaar houden? Nou, tot nu toe heeft inderdaad de olie uh, het land uh, bijeengehouden, maar het kan natuurlijk uh, dat uh, Serenica uh, uh, zou onafhankelijk kunnen worden en dat uh, Tripolitanië onafhankelijk zou kunnen worden. En beide provincies zouden uh, het, het kunnen bedruiken met de, de olieinkomsten uh, van de, dus de bronnen die in Cyrenaica en in Tripolitania zijn. Dus uh, moest het eventueel tot een burgeroorlog komen, dat zou het inderdaad heel goed kunnen dat die twee uh, provincies, Tripolitania en Cyrenaica, uh, uh, uh, nou misschien wel onafhankelijk zouden kunnen worden en zouden kunnen blijven ook. Dirk van der Wallen, hartelijk dank vanuit de Verenigde Staten. Hij is professor aan de Universiteit de Dartmouth-Universiteit in Hanover, New Hampshire. Ook dank aan onze buitenlandredacteur Rick Delhaas. En daarvoor hoorde u Ad Koetsenruiter, de permanente EU-gezant in Tunesië. Hallo, marhaba. Hallo? Lama't malam. Bellen met de wereld. Hallo? Check Chandra Ban Prasad is een Dalit. En De Dalits bungelen onderaan de Indiaanse maatschappij... en ze hebben nauwelijks rechten. Chandra Ban Prasad heeft een nieuwe godin bedacht... die de Dalits nieuwe kansen moet geven. De godin van het Engels. En nu wil hij een tempel bouwen. Jasper Fakkert belde met India. U bent met vele anderen bezig een tempel te bouwen voor deze godin. Kan dat zomaar zelf een godin bedenken? We hebben een tempel op het platteland gebouwd. Maar nu hebben we moeilijkheden met de overheid omdat we geen vergunning hebben. We wisten niet dat we die moesten hebben. We proberen dat zo snel mogelijk te regelen. India heeft 330 miljoen goden en godinnen. Maar de Dalits hebben niet één godin. U zegt dat de Dalits eigenlijk nog geen godin hadden of geen goden. Hoe komt dat? In Hindu-framework hindu hindu Binnen het hindoeïsme was het voor Dalits verboden om hindoe tempels te bezoeken. Ze moesten buiten de tempel de goden aanbidden. Ik wil dat niet meer. Ik wil dat ze hun eigen godin hebben. Deze godin is modern. Ze is Engels en het Amerikaanse vrijheidsbeeld is de inspiratiebron. Hoe ziet deze godin er eigenlijk uit? het is een replica statue of liberty? is replica van het vrijheidsbeeld. Statue of Liberty is not just a statue, statue which celebrates American Revolution. Het vrijheidsbeeld is niet zomaar een beeld. Het vertegenwoordigt de Amerikaanse revolutie. Het staat voor gelijkheid. We hebben het beeld wat aangepast. De godin van het Engels draagt een hoed. Ze heeft een pen in de ene hand en de ideaanse grondwet in de andere. En ze staat op een computer. Nou, U spreekt zelf in ieder geval heel goed Engels. Um, hoe probeert u zelf hogerop te komen? Wat is uw droom? Ik heb omdat ik zelf Engels spreek, kan ik met mensen over de hele wereld communiceren. Ik lees op het internet over dingen waar ik anders nooit over zou weten. Ik schrijf op het internet. Hierdoor voel ik me sterker. Zonder Engels zou ik me een aap voelen. Nu spreekt u zelf in ieder geval al heel goed Engels. Um, zien ja. mensen u dan ook als een soort god op dat gebied? Pardon? So you are a kind of um god in the field of English yourself already? No, no, it's not it's not like that. I'm just a humble citizen. I'm a writer, I'm an author. Ik ben slechts een bescheiden burger. Ik schrijf en publiceer en het is mijn streven mensen te helpen Engels te leren, zodat ze niet meer alleen hun moedertaal spreken, maar van over de hele wereld kennis kunnen vergaren. And that's not possible without uh, without knowledge of English. En dat is niet mogelijk zonder Engels. Ja. Chandra Ban Prasad uit India, die een nieuwe godin heeft bedacht. De godin van het Engels. En hij werd geïnterviewd door Jasper Vakert. U luistert naar Bureau Buitenland op Radio 1 en we gaan nu praten over Ierland. Want gisteren werd bekend dat de Ierse centrumrechtse partij Fine zeggen, een coalitie zal vormen met de Labour Party. Bovenaan het actielijstje van de nieuwe Ierse regering staat met Europa onderhandelen over het rentepercentage van de lening van 85 miljard euro die het IMF en de EU in december toekenden. Maar dat is lang niet genoeg, vinden de meeste Ieren. Zij geloven meer in wat de vooraanstaande econoom, publicist... en mediaster David McWilliams hen voorhoudt. Namelijk dat de Ieren niet verantwoordelijk zijn... voor het wangedrag van Ierse en Buitenlandse banken. Dus waarom betalen? Jacqueline Maris ontmoette David McWilliams in Dublin. Hier in de studio zit SP-europarlementariër Dennis de Jong. Maar eerst het woord aan zomaar een man op straat in Dublin... die vindt dat David McWilliams de enige is die nog de waarheid spreekt. David McWilliams goed, I like him, yeah. He's he's he's good, yeah. Yeah, why? I just is, I think he speaks more of the truth than the rest of them. In the far, in the gale, they they don't need new blood, they need a blood transfusion. They speak the same crap, you know what I mean? It's about time they spoke the truth. That's my point of view. We're going to get a couple of. David McWilliams here on News 106 108. David McWilliams waarschuwde al jaren geleden dat de Ierse Economie een vastgoedbubbel was die vroege vlaag zou ontploffen. En hij kreeg vanuit de politiek te horen dat als hij zo somberde over de eerste boom... maar zelfmoord moest plegen of emigreren. Nu heeft hij een wekelijkse economische talkshow op Newstalk FM. En hij komt regelmatig op televisie. De Ieren zijn verschrikkelijk kwaad op de politici, bankiers en projectontwikkelaars... die tijdens de boom in één bed sliepen. De maffia, noemt David McWilliamson. Uh, uh, als een maffia is een groep of individuals. Dat wil criminaliteit om hun positie in de samenleving te ondermijnen, dan zijn ze een maffia. In actual fact is er een criminele conspiracy in Anglo, die de polieën bevestigen. De Anglo-Irish Bank wordt beschuldigd van het in opdracht laten handelen in aandelen met geld dat ze zelf uitleenden, om zo de prijs op te drijven. En ook dat ze, net als de andere Ierse banken, een klanten voorlogen over de hoogte van de te goeder. That's criminal. That's the investigation. They also misled their own shareholders as to the size of the deposits in the bank in collusion with other banks here. So that's lying. No, it's criminal. Tijdens de eerste boom werd er lustig in Ierland geïnvesteerd door buitenlandse, met name Duitse en Franse banken. En de Ierse banken gaven op hun beurt weer miljoenen leningen aan projectontwikkelaars, die in veel gevallen zonder enig verder onderzoek naar de plannen het geld meekregen. Nu staan er overal in Ierland nieuwbouwwijken, luxe appartementen, hotels en vakantiewoningen. Vaak met belastingvoordelen gebouwd en onverkoopbaar. Ik ben in de hoogste toren van Ierland geweest met penthouses van een miljoen of meer in de tweede stad Cork leeg. ...en in een winkelcentrum, gebouwd met een lening van 32 miljoen euro... ...in een stadje van 3000 zielen. En dat zijn niet de enige voorbeelden. Ik schreef dit voor jaren. De krediet in Ireland, right? was rising at 30% year on year every per De Ierse schuldenlast steeg per maand met 30%. Deze were pieces of publications published by the European Central Bank. What sort of economists are they? Wat voor economen zijn dat bij de ECB? Dat ze niet de enorme alarmbel That they didn't have a huge big alarm bell hoor oh, de rinkelen. Like a big milk cow ringing in their head. Like 30% percent, um... every month of German money flooding did in did here from 2002 to 2007 and I was screaming about Ik this. maakte er veel kabal over. schreef dat het idioot was. And, and sayn guys this is crazy. En toen kwam de Ierse economie op 29 september 2008 abrupt tot stilstand. De Ierse regering verklaarde direct dat de Ierse banken stressbestendig waren. We're listening to News Talk 106 to 108. Talking to Professor Bill Black, the former U.S. regulator, a man who was personally responsible. David McWilliams heeft Bill Black gebeld, de Amerikaanse financiële topambtenaar die tijdens en na de Amerikaanse loans en savingscrisis van begin jaren 90 meer dan duizend witte criminelen achter de tralies liet verdwijnen. Toen in 2009 een paar Ierse banken dreigden in te storten... kwam de regering onder druk van Europa met het plan NAMA. De Ierse staat, u, de belastingbetaler, nam voor 80 miljard euro... de inmiddels waardeloze onderpanden van de banken over. En niemand heeft responded to a crisis as stupidly as the Irish government responded it's just took billions of euros from the Irish people to give it to mostly german banks dat is het stomste wat de regering kan doen zegt bill black de Ieren zijn de idioten van Europa geworden in a bankruptcy you are not supposed to pay the debt holders 100 cents on the dollar the deal they made was if there was a bankruptcy, they would lose much of the money they loaned. Instead, you're saying, hey, no, no, why should we do that? The Irish people would love to be the fool in the market, and uh, the Irish political parties have made the Irish people the fool in Europe. The European Union needs to realize that this is their problem. De Europese Unie moet realiseren dat het net zoveel hun probleem is als het onze. Their banks to our banks. Mr. Trichet presided over and still presiding over a out of control, intercountry, interbank, Trichet was de baas en is nog steeds de baas over een frauduleus netwerk tussen landen en tussen banken dat elkaar de bal toespeld. Why do you think? De Duitse en banks banken zijn over 900 billion euro... door Ierse, Spanish, Griekse en Portugese banken... als niet voor het feit dat Trichet heeft over een financiële circus. Hoe komt het, denk je, dat de Duitse banken... nog meer dan 900 miljard euro krijgen... van Ierse, Spaanse, Griekse en Portugese banken? Gewoon omdat Trichet de baas was van een financieel circus. En hij is de ringmaster. En hij moet verantwoordelijk zijn. Tot zover de mening van David McWilliams, vooraanstaand econoom en publicist en inmiddels in Ierland ook een mediaster. hier in de studio, SP-Europarlementariër Dennis de Jong. Goedenavond, u bent niet echt iemand die heel erg gelooft in het kapitalistische systeem en het liberalisme, zo en zo geloof ik, hè? Nou, niet in het uh, speculatieve gedrag wat we gezien hebben. Heeft u dan ook een soort gevoel van voldoening inmiddels als u dit soort verhalen hoort? Van nou ja, we hebben toch een beetje gelijk gekregen? Ja, we hebben wel gelijk gekregen. Dat hebben we als een zeggen we dat nu tegenwoordig ook. Vroeger waren we daar erg bescheiden in. Maar ik denk dat, dat, dat er zoveel gebeurd is inmiddels, wat aantoont dat, dat we dingen goed zagen. Maar tegelijkertijd moet je realiseren dat in Ierland, uh, waar we dit nu over horen. He, dat, dat het minimumloon met 12% omlaag gaat... dat de consumptie met een kwart omlaag gaat. de Mensen hebben het er hartstikke moeilijk. En daar word ik natuurlijk helemaal niet blij van. Nee. Normaal gesproken, als je een, een te hoge staatsschuld hebt... dan zou je nog kunnen zeggen dat je als land uh, te veel geconsumeerd hebt. Dan heb je misschien te dure scholen gebouwd of te veel aan cultuur en andere leuke dingen uitgegeven. In dit geval heeft Ierland een gigantische staatsschuld. Maar is daar eigenlijk niks moois voor de gewone man van gekocht? Nee, het ging eigenlijk heel goed in Ierland tot uh, ongeveer 2008... En dat was gebaseerd op allerlei, uh, wat we nu noemen, bubbels. Hè, de vastgoed en in, uh, ook bij het aantrekken van, uh, van ondernemingen... hebben de Ieren bijvoorbeeld een heel laag belastingtarief... Uh, van 12,5% op winst ingevoerd. Dus ze namen grote risico's. En dat zag iedereen... Maar het ging op zich heel goed en die economie ging goed. Dus dat betekende ook dat uh, Ierland eigenlijk wat de begroting betreft... een van de beste jongetjes in de klas was. Uh, het is puur en alleen door het redden van die banken gekomen... dat uh, de, uh, uh, de begrotingen in elkaar ploften en dat er zo'n tekort is ontstaan opeens. Ja, 200 uh, miljard euro. Dat is maar schatting, want niemand weet het precies. Op een bevolking van zo'n 4 miljoen, ja, dan hoef je geen economie gestudeerd te hebben... om te zien dat dat nooit meer goed gaat komen. Nee, dat, uh, dat is nu wel het plan om het dus heel snel terug te brengen, het begrotingstekort. In uh, 2014 moet het op 3% zitten, het zit nu iets op 11%. Hè? Dat is dan het tekort, dat is nog even los van wat ze aan schuld hebben. Maar wat er dan nog bij komt... Ja, ook daar kan je hele grote vraagtekens bij zetten. Want dat betekent eigenlijk dat je heel wat groei nodig hebt om, om dat te bereiken. Terwijl wat de regering nu, nu gaat doen, ook deze nieuwe regering, is toch doorgaan op het pad van bezuinigen. En dat betekent dat je minder groeit. En dat betekent ook dat je het moeilijker hebt om straks voldoende belastingen te innen bijvoorbeeld, om dat begrotingstekort uh, terug te dringen. Ja, de grote vraag is wiens schuld het nou eigenlijk is. David McWilliams hoorden we net, een vooraanstaand econoom. Hij is een beetje een ster, omdat hij al heel lang waarschuwde... voor het instorten van het economisch wonder van Ierland. Um, hij zegt, dit is helemaal geen Iers probleem. Het is in ieder geval een Europees probleem. We zijn allemaal even schuldig in Europa. En dus is het oneerlijk dat Ieren het alleen moeten oplossen. Wat vindt u daarvan? Hij heeft er wel gelijk in, denk ik. Uh, we hebben ook, ook als SP hebben we al jarenlang geroepen... Uh, ook, ook voor de crisis, dat die euro is een heel vreemd project. We zijn begonnen aan de euro... en we hebben vervolgens het hele financiële systeem wat er bestond... en het economisch beleid hebben we eigenlijk gelaten voor wat het was. Sterker nog, als het gaat om de banken. En het, het toezicht op banken was de filosofie in Brussel... van dat moet je zoveel mogelijk vrij laten. Dat was ook in het kader van de, de liberalisering... minder toezicht nationaal... En daar kwam niet iets anders voor in de plaats. Dus we hebben een gebrek gehad aan toezicht. Dat betekent ook dat er dus niet gecheckt werd wat gebeurt er nou. Hè, waar hij naar verwijst van ja, je ziet zoveel geld Ierland instromen. Uh, daar zit iets raars in. Nou, er was niemand die eigenlijk kon zien op dat moment dat dat raar was. Er was geen autoriteit... Uh, om dat te controleren. Was dat te niet te gewoon een Europese taak geweest? Want, want er zijn stresstests geweest. Zelfs uh, uh, uh, is nog heel lang gezegd dat het juist zo goed ging... dat, dat Ierland een, een voorbeeld was voor andere landen. Hoe, hoe kan het dat al die Europese instituties niet hebben gezien... dat er iets heel gruwelijk mis aan het gaan was? Ja, we, we hebben gezien dat er een, een redrace was, een soort concurrentie tussen lidstaten om het minste toezicht te hebben. Hoe minder toezicht je had, hoe minder die banken daar last van hadden, hoe meer banken zich bij jou vestigen. En hoe meer financiële transacties, hoe meer financiële um, uh, laat ik zeggen, um, uh, overeenkomsten en handel in jouw land plaatsvindt. Um, dus landen gingen steeds minder nationaal toezicht geven. En er was inderdaad geen Europees toezicht. Nou, dan kan je dus twee kanten op gaan. Of je zegt, we maken een einde aan die red race. Mm -hmm. Nou, dat betekent dat je dus niet moet aandringen op minder toezicht, maar op meer. En inmiddels zijn we zover, en daar, daar ben ik ook voor dat we nu ook Europese regels zetten voor toezicht... om te voorkomen dat uh, dat, dat soort bubbels of, of rare bewegingen... Van, van geld van de een naar het andere ja, land... Ja, heel, heel verstandig, afhaan. maar het is natuurlijk niet om cynisch te zijn... Uh, zodat elke generaal de vorige oorlog wel kan winnen. Ja, het is, het is uh, heel dom geweest dat, uh, dat er druk was uit Brussel... om steeds minder toezicht uit te oefenen. We hebben het in Nederland ook gezien met iSafe. Dat is nu ook bekend, dat er uh, te weinig toezicht op uitgeoefend werd. En, ja, dat kwam wel uit die boodschap van, van uh, ja, de Centrale Bank, van Brussel, van de commissie... van probeer aantrekkelijk te worden voor banken en financiële instellingen... door minder moeilijk toezicht uit te oefenen. Dus iedereen deelde in die collectieve roes van, uh, van wonderen van minder toezicht laten markten werk doen en, en daarom hebben wij als heel Europa Ierland ook uh, in het refijn laten storten. Ja, ja, er zijn gewoon op dat moment uh, veel te weinig uh, overleg en maatregelen geweest om daar doorheen te breken en te zeggen dit kan niet goed zijn. Dus hij heeft, uh, hij heeft daar gelijk in als commentator, die zegt ja, jullie hebben staan toekijken en hadden het kunnen weten, maar niemand heeft dat gedaan. Laten we eens uh, luisteren naar hoe hij de oplossing ziet. Deze David McWilliams, Jacqueline Maris, die sprak hem dus, en die vroeg daar natuurlijk ook naar: hoe ziet u die oplossing van die torenhoge schuld waar generaties nog aan zullen moeten betalen? Hoe dan verder kan dat zomaar? Kan je zomaar zeggen van: we betalen niks terug aan Duitsland en Frankrijk? Dat doe je indirect. Can you say we do, we just don't pay back? But we don't have the money. It's all gone. We can give them cattle and cows if they want, but we don't have anything else. Waarom begrijpen jullie in Europa niet dat het geld weg is? Jullie gaven het gave aan onze banken. They gave it to themselves. They spent it. It's gone. We zijn als IJsland. We kunnen vis geven. We're like Iceland now we can give them fish and cattle and people het is zo simpel allemaal. We betalen een schuld af die niet van ons is. It's your debt. But how can you stop that? Because your government. Uh, We whoever... you have a referendum of the people, which asks the people: Do you actually want to pay this money? Come on, everybody says no. We houden een referendum met de vraag of de mensen hiervoor willen betalen. We have a choice between burning the bondholders or burning our bus drivers and I'm on the side of the bus drivers. Als we alle verliezen eerlijk delen, dan moet de kleine man alles betalen. What will happen is that the average young little guy has got to pay and in effect have communism for the very rich. But can't you see that if we allow this to be simply an Irish problem this country will sink gaat de Europese Unie daarover een klein land kapot maken dat een financiële fout heeft gemaakt of gaat de EU over veel meer and this is crazy because we are a pro european country and now we have a crisis and the germans are trying to crush us is the european union all about crushing people like this who make a financial mistake that's the question that you have to ask when the east germans decided to become west germans okay mm -hmm. Dat was nooit in een eu treaty. Niemand heeft ons us gevraagd it. het happened and En we paid. Willingly. Toen de Oost-Duitsers besloten West-Duitsers te worden, hebben we daarvoor betaald. Onze rente ging omhoog. Nu zeg saying dat als 4 miljoen people are in de we zijn, we moeten betalen. om Deutsche Bank uit En nu moeten 4 miljoen Ieren het zelf betalen. om de Duitse Bank uit de puree te helpen. Come on. En the enige wat je kunt doen in de euro is unilateral default on your obligation. Het enige dat je kan doen in de eurozone is eenzijdig je verplichtingen opzeggen. So if we default on all the bank loan and say we can't pay because it's not our debt. because lots of lawyers get involved and liquidators and whatever. Als wij dat doen, zullen juristen zich ermee bemoeien, executeurs, deurwaarders. En daarna ga je terug naar de markt. Then you go back to the market and you say that's all cleared up, it was never our debt in the first place now we want to borrow again and you know what? It would be oversubscribed. Because the have no De financiële markt, die heeft geen geheugen. Het gebeurt voortdurend. De rot zou opruimen en weer door. That's because the markets are all about winners and losers. And you can't win all the time and they move and they move on. And it's yesterday's news and you move on. De markt gaat om winnaars en verliezers. En je kunt niet altijd winnen. That's the way the world works exactly. Ik werkte tien jaar in het bankwezen. Toen de Russische financiële markt instortte en de roebel devalueerde, zei Goldman Sachs dat ze nooit meer zaken zouden doen in Rusland. En wat zie je? The plane to Moscow four months later was full of Goldman Sachs bankers looking to do business again with the Russians. That's the way the world. Vier maanden later zaten de vliegtuigen naar Moskou alweer vol met Goldman Sachs bankiers die wilden investeren. Dus so wat ik zeg is dat het veel beter is als de Europese Unie dit and om ons te helpen. Niet alleen met geld voor de ECB, maar met een moral deal. Dat is morally right. Wij, de Ieren, hebben iemand nodig die de armen om ons heen slaat. Geen preek. De Irish mensen, we need een hug, we don't need a lecture. We moeten iemand om hun armen om ons te houden en zeggen het is okay. Dennis de Jong, Europarlementariër voor de SP, deze David McWilliams, die zegt uh, het maakt helemaal niet uit als je uit de Europese Unie stapt op lange termijn. Wat denkt u daarover? Is het dat mogelijk dat, de, uh, dat, dat Ierland zegt nou ja, we gaan gewoon niet betalen en dan stappen we gewoon uit de Europese Unie? Ja, ik denk wel dat dat een, een scenario is, niet een mogelijkheid is. Ik, ik weet niet of ze helemaal uit de Unie maar stappen. Maar blijft dat echt zo zonder consequentie als deze McWilliams denkt? Uh, het, het kernpunt van wat hij zegt is de, uh, de financiële wereld heeft geen geheugen. En dat betekent dat uh, als wij iets, uh, iets drastisch doen en we, we betalen onze schulden niet af, uh, dan leidt dat tijdelijk tot, tot een enorm probleem. Maar op termijn komen we daar vanzelf op eigen kracht uh, verder. Nou, ik denk niet dat hij helemaal buiten de Europese Unie om kan, maar een gedeeltelijke schuldsanering, een afwaardering van bepaalde leningen... die nu nog in bij onze banken en andere banken zitten... Uh, ik denk dat hij daar gelijk aan heeft. Daar ontkomen we ook niet aan. En iedereen weet dat ook. U, u uh, denkt dat het vroeg of laat toch wel gaat gebeuren dat die Euro, uh, Ierse schuld gesaneerd gaat worden? De Ieren gaan dat niet allemaal terugbetalen. Nou, ik was bij uh, de Europese Centrale Bank niet al te lang geleden op een werkbezoek. En toen heb ik dat uh, informeel ook aan die bankiers daar gevraagd. Uh, ik zei van nou vertel nou eens, denken jullie nou echt hè, dat de leningen die wij nu geven aan uh, Griekenland en Ierland, uh, dat het allemaal terugkomt? En hebben jullie nou ook scenario's dat dat misgaat? Uh, nou scenario's hebben ze officieel niet. Maar iedereen zei wel, ja, we weten gewoon dat dat geld niet helemaal terugkomt. Uh, uh, we weten dat die schulden uiteindelijk uh, voor een deel, zoals dat dan heet, afgestempeld worden. En dat geldt ook gewoon voor de leningen die bij ja, de bank zijn. Maar goed, nou zegt McWilliams wel, ja, de Ieren hebben iemand nodig die een arm om ze heen slaat. Maar het was ook niet eens zo heel lang geleden dat in, in Ierland het niet onderscheidend genoeg was om een mooie auto te hebben. Maar dat je dan ook een mooie auto met een nieuw kenteken moest hebben. Zo goed ging het. Daar ja. hebben zij toch van geprofiteerd. Dus waarom moeten wij daarvoor opdraaien? Nou, daarom zeg ik ook niet van alle schulden kwijtschelden. Dat zou heel ver gaan. Ik zeg wel, een gedeelte ervan kun je, zul je ongetwijfeld moeten saneren. Het is ook heel frappant, dat kwam deze week naar buiten... dat het Statistisch Bureau van de Europese Unie heeft gezegd... dat iedereen die uh, een lening heeft gegeven aan Griekenland of aan Ierland... die moet dat nu in zijn boekhouding als schuld. Dus als deel van het begrotingstekort. Uh, van de staatsschuld op gaan voeren. En dat vond ik heel interessant. Dat betekent dat we in Nederland dus weer een groter begrotingstekort hebben dan daarvoor. En dat betekent ook dat er eigenlijk al meer rekening gehouden wordt... dat dat geld niet zomaar terugkomt. Ja, nou, de, de, de eerste bubbel, dat, wa, dat was de bank. De volgende bubbel, dat was de onroerend goed. Kan je zeggen dat de overheid gewoon de nieuwe bubbel is? Want, want en Griekenland, en Portugal, en Spanje, en Ierland... op een gegeven moment is het geld gewoon op. Ja, je zit met twee uh, problemen waardoor dat het geval kan zijn. Uh, het ene is dat er... Uh, kijk, nu gaat men ervan uit dat je genoeg kan bezuinigen... dat het op termijn goed komt. En dat zou in normale situaties misschien ook kunnen. Maar dit zijn extreme situaties. Dus nu zit je met een land wat onvoldoende gaat groeien de komende tijd. Ik zei net al, dan kan je ook minder... Uh, verdienen En als je dan ook nog een, een winstbelasting van 12,5% hebt... dan krijg je niet eens veel binnen van bedrijven als het weer goed gaat. Dus dat is een groot probleem voor Ierland. Bovendien trekken de mensen daar weg voor een deel. Met name de jongeren die kunnen zorgen voor meer groei in, in Ierland. Die, die emigreren vrij massaal op dit moment. Die, die gaan gewoon elders uh, werk zoeken. En ten derde krijg je toch te maken met sociale onrust. Uh, ik, ik denk dat uh, uh, David McLean staat voor een, een tendens, ook in de Ierse maatschappij. Uh, ze hebben een politiek systeem waarbij of de een of de ander aan het bewind is. Uh, dus nu is weer de ander aan het bewind, maar er is niet echt iets heel nieuws gekomen. Behalve dat, dat op links zie je wat meer partijen. Maar dat sentiment van uh, uh, we gaan gewoon niet betalen, dat, dat denkt u dat breder gedragen wordt in de Ierse samenleving? Ik denk dat er zeker onrust komt als deze nieuwe regering... op dezelfde manier zou gaan bezuinigen als de vorige plan was. Aan de telefoon onze eigen Europa-watcher Fred Stroobans. En die gaat weer naar Straatsburg. Hallo, Fred. Ja, goeie avond. Want volgende week komen de regeringsleiders van alle Europese landen in Brussel bij elkaar. Waarom ga jij dan naar Straatsburg eigenlijk omdat die in Brussel zitten de vrijdag. Maar het Europese parlement gaat daar wel op woensdag over debatteren. Op dinsdag, denk ik, is het vragenuurtje met Barroso. En um, ze hebben nu de agenda veranderd dat dus een uur lang het uh, zal gaan over uh, wat men dan noemt de economic governance. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat alle lidstaten um, die lid zijn van de eurozone, nu 17 landen, dat zijn de zogenaamde eurolanden, dat die eigenlijk een soort gemeenschappelijk, economisch, fiscaal en sociaal, beleid uh, zullen krijgen. En niemand weet precies hoe dat nog uh, zal ingevuld worden. Maar het, het gekke was het dat uh, dit weekend in Helsinki alle christendemocratische premiers die in de EVP, de Europese Volkspartij zitten, bij elkaar waren. En ze hebben daar natuurlijk al een beetje de plooien uh, glad uh, gestreken. En dat wil dus zeggen dat eigenlijk um, uh, de vrienden van Merkel uh, aanstaande vrijdag met een plan zullen komen. Het is een compromis ook uh, tussen van Romp en uh, Barroso, dus de, de, de president van Europa en eigenlijk de voorzitter van de Europese Commissie. Maar dat zijn eigenlijk ook allebei christen-democraten. Dus die, die gaan zeker met plannen uh, komen. Maar wat, wat, uh, laten we het eens heel concreet maken. Uh, schuldsanering van Ierland, is daar al over te praten of is dat nog gewoon taboe? Nou, het, het, de, premier van, de nieuwe premier van Ierland, die was uh, aanwezig uh, in Helsinki bij die ChristenDemocraten. En hij heeft dus afgelopen vrijdag, heeft hij dat dus voorgesteld. Van, het is een beetje raar ook dat eindelijk Europa en de andere lidstaten winst maken op het geld dat ze aan, uh, aan Ierland lenen. Uh, de Europese Unie heeft dat geld zelf geleend voor 2,5% rente. En zij lenen dat door aan Ierland voor bijna 6%. Dus pakken daar eigenlijk winst op. En dat is dus eigenlijk wat de Ier in eerste instantie met, uh, zeg maar, met Europa willen heronderhandelen uh, dat, uh, dat die rente naar beneden gaat. Maar het animo uh, was toch helemaal anders. Hoor. Ik bedoel, uh, niet zoiets dat Merkel nu gaat zeggen, nee jongens, uh, we gaan die rente verlagen. Nou, we gaan het wel merken wat ze overeen gaan komen. Frits Stroobans, dankjewel. En Dennis de Jong heeft u al een ander continent waar u heen zou willen emigreren... of bent u nog niet zo wanhopig? Nee, ik ga zeker niet emigreren. Ik ga juist proberen om mensen veel informatie te geven... over wat er bijvoorbeeld aanstaande vrijdag door die Europese regeringsleiders gedaan wordt, want daar weten de wet Nederlanders echt veel te weinig van. En dat kan heel ver gaan. Want het gaat echt om uh, de vraag: komt er een, een economische regering in Europa die bijvoorbeeld ook over onze lonen gaat besluiten? Dat we niet langer meer dat via de CAO's kunnen bepalen, maar dat er ook nog een aanbeveling naar Brussel kan komen van slecht te veel. Of dat de pensioenleeftijd uh, veel meer een Europese zaak wordt dan wat die nu is. Uh, Rutte heeft ook al geroepen: van, als Europa besluit dat we het moeten koppelen aan de levensverwachting, lijkt me dat een heel leuk idee. En daar wil ik best in meegaan. Dus zo'n economische regering kan over heel veel dingen gaan. En dat en kan uh, nog best weten snel niet. realiteit worden. Dennis de Jong, dank voor uw komst. Graag gedaan.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 Don't have now Again you got and you go way. Noah en de Will en de nummer L I F -E G O Yes Life Goes on met puntjes ertussen. Berichten uit Blogistan. Ellen van Dalen, welkom. Uh, vorige week hadden we het er al over de verpleegster van Gaddafi. Nooit van zijn zijde geweken, maar ineens toen de crisis uitbrak, was ze toch uh, pleiten. Ja, ze nam de benen naar Oekraïne, want daar kwam ze van origine vandaan. Ze heet, en dan ga ik proberen dit goed uit te spreken, Galina Kolotnichkaya. Nog één keer, Kolotnichkaya. Ja, mooie vrouw. Was ook vaak te zien op foto's eh, naast Gaddafi. Eh, zag er niet bepaald Oekraïns uit eh, eigenlijk. Blond was ze. En uh, er zijn twee uh, portretten van haar uh, in relatie op, uh, op social media. En we hebben die van haar, de, de echte Galina, die hebben we even op Facebook gezet. Dus dan kunnen jullie oh, kijken. Oh, dus er zijn ook nog meerdere uh, Galina's. Er circuleren meerdere Galina's. Ja, één is een soort, uh, ja, oogt als een soort prostituee met wel heel erg blond haar... En de andere ziet er gewoon lekker stevig uit en uh, uh, dat is er dus echt. Dat is een vrouw van 38. Um, ze heeft een dochter in Oekraïne die is ook altijd gebleven daar. Die heeft uh, al die jaren bij haar moeder gewoond. Galina zelf was uh, in 1998 weduwe geworden. En besloot toen kort daarop, twee, twee jaar later, om uh, deel te nemen aan een uh, ja, procedure... die via medische uitzendbureaus uh, uh, ja, konden worden gedaan in Oekraïne. Om je aan te melden als verpleegster in Libië. Want dat leverde tenminste wat geld op. In Oekraïne ja, was het salaris gewoon niet zo hoog. En ze werd toen uitgezonden, ze kon naar Libië. Ze heeft daar een aantal jaren in een ziekenhuis gewerkt. En ik heb even proberen te achterhalen... Hoe zij nou precies bij Gaddafi terecht kwam. Dat is me niet gelukt. Maar ze heeft dus uiteindelijk is zij daar aangenomen. En heeft ze dus een. een ja, ze is negen jaar in Libië geweest. En heeft dus de afgelopen vijf jaar in ieder geval. Uh, is ze de rechterhand geweest van uh, Gaddafi? Overigens niet als enige hoor, want hij had hem nog. Te maar uh, de rechterhand van, van Gaddafi, wat bedoel je eigenlijk precies? Uh, ze was toch verpleegster? Nou, ze week niet van zijn zijde. En uh, dat bleek bijvoorbeeld uit een uh, kabel van Wikileaks. En dat kwam in december afgelopen jaar naar buiten. Uh, en daarin werd zij omschreven als Wulpse blonde. En die zou zo belangrijk zijn voor Gaddafi dat hij niet eens zonder haar zou kunnen reizen. En dat betekende onder andere dat als hij naar New York moest... dan stopte hij even in Portugal. Dan zette hij zijn tent op. Iedereen weet dat inmiddels, dat hij overal zijn tent op zette. En dan liet hij haar helemaal vanuit Libië overvliegen. En hij was altijd een beetje gestrest als hij over water moest vliegen. En dan was uh, Galina daar dus om hem een beetje rustig te houden. En als het dan zo erg zelfs was, dan nam hij er ook gewoon mee naar, uh, naar New York. Nou, dit heeft natuurlijk tot heel veel rumoer geleid. Ook onder alle bloggers. Nou, over de hele wereld is de afgelopen week over deze Galina geblogd. Ja, laten we eens kijken wat er geschreven is over Galina. Ja, een van die punten die heel erg veel uh, terugkomen is dat, zij, zeg maar, uh, dat iedereen denkt van dat zij een relatie heeft gehad met, uh, met uh, Gaddafi. En daar is met name die moeder en die dochter woedend zijn ze daarover. En uh, dat is ook David Uilman. althans woedend, die is daar verbolgen over. Hij is een blogger, hij woont in Israël, maar hij heeft Russisch bloed. En onder de naam Vision Lilies geeft hij daar een reactie over uh, die roddel. Dat zijn weer geruchten. Als een vrouw ergens wordt aangenomen, dan is het alleen maar daarom. En dan doet het er niet meer toe dat ze een volwassen dochter heeft... een diploma of wat voor professionele capaciteiten dan ook. Ik ben helemaal geen feminist, maar in bepaalde opzichten... leven we toch nog in de middeleeuwen. Nee, ik heb het mis. Juist in de middeleeuwen gold een vrouw als netjes zolang ze niet op hete daad op zedeloosheid was betrapt. Nou, dat is dan even rechtgezet. En uh, zijn er ook berichten eigenlijk uit de Oekraïne zelf... over uh, deze nieuwe Oekraïnse bekendheid... Ja, de meeste mensen die reageerden toch wel vrij afgunstig. Zeker de afgelopen dagen. Alsof ze een beetje jaloers waren... dat ze in van dit soort zogenaamde hoge kringen uh, vertoefden. Uh, maar er was er ook een die zich zorgen maakte. En dat was blogger Leo Rer. Hij schrijft het volgende op zijn blog. Laat haar maar snel naar huis komen. We willen toch echt niet dat ze ondersteboven wordt opgehangen... zoals Clara Petacci, vriendin van Mussolini. Dat zou erg spijtig zijn. Ja, maar de grote vraag is natuurlijk, waar is ze nu? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, ze, direct na aankomst in de, in de, op het vliegveld van Kiev... zou ze naar het huis van haar dochter zijn gegaan, Tetjana. Uh, maar de pers hield haar 24 uur per dag in de gaten. En daar werd ze zo gek van dat ze uiteindelijk is uitgeweken... naar haar tweede huisje. En uh, Interfax, dat is een persbureau uh, in Oekraïne... die schrijft er het volgende over. De flat van de vrouw is op de begane grond... De ramen zijn gesloten en getralied. De deurbel werkt niet. En hoe moet het nou verder met Gaddafi? Heeft hij nou geen verpleegster meer aan zijn zijde? Weet je daar nog iets over? Nou, hij heeft er nog twee over. En hij heeft nog twee vrouwen, waarvan ook eentje verpleegster is. Dus dat is. Uh, hij heeft in ieder geval wat. Maar ja, uh, hij zal in ieder geval uh, wel heel erg Galina missen, denk ik. Ondertussen worden er allerlei uh, grappen al overgemaakt op YouTube. Bij ons is dat uh, te zien op onze website. Daar kun je op aanklikken. En uh, dat laten we nu eventjes niet meer horen. Maar dat is een erg grappig uh, filmpje op YouTube. En de website is uh, villavpro.nl. Ellen van Dalen, dankjewel. Dit was Bureau Buitenland voor deze week. Volgende week zijn we er natuurlijk weer en ook door de week in de Villa VPRO op Radio 1. Zometeen zijn we terug met wetenschap in het programma Labyrinth. Tot straks. Er komt een moment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 een vreemdeling in dat gezin heb gevoeld. Familiegeheimen. Zometeen 9 uur in Holland, Dok, Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.